En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met nu the Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for the M. Radio Mario Zomvoort. ZFM. Call me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 Zaterdagavond, bijzonder goedenavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dus als je ons gewend bent, blokje de show nieuws, de party update, Nightwalk 10. En straks natuurlijk vanaf 12 uur. Niemals minder dan onze eigen resident DJ Mauzone, urenlang live op je radio. Maar eerst lekkere muziek. Bijzondere dag vandaag, kan je vertellen... 35 jaar geleden, jawel, 35 jaar geleden was het een, ja, een van de mooiste dagen op de aardbodem. Zou je denken waarom dan? Nou, toen ben uh, ik geboren. Zo, dat mag toch wel even gezegd worden. CFM Zandvoort, terug naar de muziek hier op de radio. Bedankt van Punkerman, samen met Ivan en Sexy People, de funk die remix. En ook nog onderweg Tom Crab, Loneliness, de 2010 versie. Dat allemaal nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam. I'm so sorry, I'm sexy I'm Walk. Futuring iPhone met Sexy People, de Funk D-remix, en dan achteraan Dump Okay. In een nieuw jasje gestoken, Loninus 2010. En de volgende plaat die is ook lekker. Nederlandstalig talent. De laatste verschijning van de Appelits Futuring Treintje Oosterhuis. Of tezamen met treintje Oosterhuis. Prismoed je het bekijkt. Een brief aan jou. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Vam. En zo meteen gaan we eens kijken wat voor leuke showbijsfijkers allemaal voor je in petto hebben. Maar eerst de Appelits en treintje Oosterhuis. Op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Vam met je? Ik wou alleen maar even storen om te vragen hoe het gaat en om te praten met je. Ik kan niet bellen, want je bent niet meer hier. Dus ik probeer te bereiken met de pen en papier. Mama mist je zoveel, we allemaal natuurlijk. Je allerlaatste feestje was er niet bepaald gruwelijk. We janken allemaal naar. als baby's in moest staan. En ik bedrap die mama af en toe nog steeds op je Maar goed, ik doe nu weg met dingen. Ik werk in stress. En ik heb nu tegenwoordig ook een plekje in west. De verwarming doet het niet, daarom lijkt het zo kil. En ik ben nog vrijgestellig, daarom lijkt het zo stil. Maar Komt, shit, kom je me nou, doe maar zien Ik voel het nagedaande mannen, en heb paties van 10 Ik heb mijn hele eigen zit, vanuit het niets gebaat Er zijn zoveel dingen die ik jou wil vertellen Ik denk dat, dat ik ben jij van jou. weg bent Nu dat jij Zou eigenlijk nog even willen praten? Besef het af en toe niet eens, je hebt ons even verlaten. Hoe kan je nou trots op zijn? De je die hier binnen brok in mijn keel? Als ik de woorden op papier ben, ik ben het. Maar ik ben niet zo sentimenteel. Al die vreden willen kwetsen, flessen, maar ik zeg niet zoveel. Maar in ieder geval, Bram is net als ik een middelvinger in de lucht. En bijna niemand heeft begrip, en je zit een gerucht. Maar dat is hoe het is zijn. Al die spoken houden mensen, mijn karakter maar klein. Dat is lekker simpel, dat is wat ze deden bij mij. De show, ik ben niet gaan studeren, maar mijn leven is vrij. En ik doe nu wat ik wil En als jij daar gewild had yeah. Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb al een creatief van jou En zoveel ik dingen die ik jou kan vertellen Ik weet dat van jij jou. Bent, nu dat jij Analysis. Bij de ballen hou, kijk mezelf. Ik liet je kijken door mijn ogen. Als ik het over een kon. Ik zou nog even met je lopen als je gewoon op bestond. Maar alles is nu veranderd. En jij bent niet hier. Daarom roep ik nu nog gaaien bij het drinken van bier. En je weet ik heb nooit ergens bij gepast. Ik was al een beter beentje in de kleuterklas. En ik haatte dat ik haatte jou. Omdat ik wist dat ik er geen had. En jij gewoon hetzelfde probleem had. Maar ik was over positief van jou. Dus daarom bied ik mij eens interessant. In mijn proef voor jou. Het Zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Het ja, is, ja, ja. is 1996, meine Freundin is weg en bräunt zich in de Südsee. Ja, mijn budget was klein. noch fein Herein. Willkommen im Vrijf. wette Heute machen wir erneut fette Beute, treffen's heute Bräute. Holland der nette Leute, warum dauwens trauwen? Wow, schaut doch diese Frau! Schande, dat du bist imstande. Kaum is de herzallerliebste aus dem Lande. Und du hängst, hängst, hängst an de andere. Wat soll ich denn heulen? Je wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ik ben brav. aber ich traf eben my first love. Ik dacht zwar nur im Schlaf, doch auf die war ich schon immer scharf. Als die den Blicke mir eben höchst Oh mein Gott, wat hat er trottelzorgd? What a pretty woman. Deswegen is Medi really Dummen, wenn ich die schommelblikken schicke. Ik heb gemeint, je ja, checkt wie dat. Du bist so ja schauwer wie Plexiglas. Uh, die komt op dich zu. Na kleiner als een pop-offs-fan. Ja, klar, hey, nein, ik ich meins. Ja, ja, ja. Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Ja, ja, ja. Soll ich's wirklich machen? Ein Gutes, sozusagen mein Bester, und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin nicht auf seine Schwester Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben Wenn er sie und ich uns sehen, kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindel ich, ich will sie, sie will nicht, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und somit sind sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefliegt fühle. Warum hat er die schönste Frau zu frau Mit dem schönsten Körper raut Underfisch schlau Genau, wir steigen an die Tee. In die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht, es erscheint Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter, Engel links, Teufel rechts, lechts, nimm dir die Flau, sie will es doch auch Herz und mir erklären, wozu mein gute Freunde braucht Halt, der will dich links, schreit der Engel von der Linken Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lücke stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen Doch wenn sich der Teufel und der Engel anschreien entscheide ich mich für ja, nein, ich mein je, Jein, Jein. Wird mich machen oder lass ich's lieber sein? Ja, ja. Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Mich schätzt, jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Hey Schiff, was hast du neute Abend vor? Mm, ich mach hier nur noch meine Strufe fertig. Pack meine sieben Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben, denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten, ruhigen Abende eher spärlich gesehen. Aha. Ich ben dich zu eingeladen auf das beste aller Feste auf der Gästenliste und wenn du nicht mitkommst dann hast du echt was verpasst und wie'n wundert das wird fast die Party des Jahrhunderts Am ähm, Lust hätte ich eigentlich schon Oh es klingelt just das Telefon Hallo? Und sie sagt, es wär schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht Ich da, das wär abgemacht, wisst ihr, ich liebe diese Frau und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen. Na was ist nun Schiffmeister? Kommst du bitte, Kollegen? Schwein? Ja, äh, nein, ich mein Jein. Ja. Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Uh, ja, ja, ja. Soll ik het echt oder of laat ik liever In het blokje van twee horen wij onze eerste Nederlandse talent. De te samen met Treintje Oostreis met een brief aan jou. En erachteraan Duitse talent. Want ja, Duitsers ze zijn weer in zandvoort antwoord. Daar moeten we toch een klein beetje van hebben. Vet als brood met Jijn En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. hebt dan afgelopen week gehoord. Het bericht dat... De zangeres van Milk Inc is gestikt, nou ja, overleden is. En nu is dan uiteindelijk gebleken dat ze gestikt is in haar eigen braaksel. Anne Vervoort, de 33-jarige ex-Milk Inc zangeres die vorige week doodgevonden werd in haar huis, is gestikt in haar eigen braaksel als gevolg van haar drugsgebruik zegt de pakketrechtbank in Hassel, België. Haar vriend Robby is inmiddels gearresteerd op verdenken van betrokkenheid bij het drugsgebruik van Anne. Tot nu toe is nog niet bekend welke drugs Anne heeft gebruikt. en Dat zal blijken uit een autopsie. En uh, ja, zie ze is... Een tijdje geleden is ze dan eigenlijk gestopt met zingen. Omdat er, ja, ze vond het allemaal een beetje druk. Allemaal een beetje stress. Ja, wat wil je als je er ook nog drugs en alcohol bij gebruikt? Want dat gaat natuurlijk niet helemaal samen. De dame is uh, 33 jaar oud geworden. En uh, Amy Winehouse, die zeven maanden geleden nog een borstvergroting onderging. moest weer eens naar het ziekenhuis nadat ze tijdens een nachtje stappen op haar kunstwerk was gevallen. Ze heeft haar borsten, maar ook haar ribben behoorlijk beschadigd. En bovendien heeft ze ook een snijwond op haar hoofd opgelopen. Ze had weer eens wat gedronken. Ja. Dat zal ook niet eens. De dokters vrezen zelfs voor een hersenschudding, maar dat zal het drank wel geweest zijn. Zoals gebruikelijk zit de Amy het ziekenhuis weer op stelten. Dat bleek mee te vallen met haar. Maar titel zit er nog op een plek en de verwondingen werden omschreven als niet ernstig. Toch wilde de zuignap blijven, omdat ze het volgens haar agent zo leuk vindt in het ziekenhuis. Yeah, rijdt. Waarschijnlijk moest ze nog even haar maag laten leegpompen, omdat ze zichzelf in coma had gezopen. Ja. Alcohol doet meer, dat je, euh, hè, doet meer dan, euh, hè, dan dat je lief e is, leuk is. Ja, die uitdrukking in hopelijk ja, lekker belangrijk. De stress van een aankomende huwelijk werd Katy Perry bijna te veel. En wie het ook oh, wie kan, het daar ook kwalijk nemen. Trouwen met de Engels-comiek Russell Brand zorgt op zijn minst voor wat extra zenuwen. Om haar zenuwen een beetje de baas te worden, start de 25-jarige zongenrest de afgelopen tijd. Al de ene naar de andere sigaret op en nu vindt het tijd worden voor een drastische maatregelen. Katie gaat in therapie. Ja. Welke bekende artiest gaat tegenwoordig niet in therapie? Hypnotherapie wel te Wat Dat gaat ze doen. Onder hypnose gaat Perry proberen weer haar relatie. Haar ah, relaxed er zelf te worden. Katie, ik ben zo gestrest over mijn aankomende vrouw, want ik blijf roken. Ik weet dat dit heel slecht voor me is, dus ik wil er ook vanaf... Het lijkt me de perfecte oplossing en ik hoop dat ik er snel wat aan heb. Ja, weet het niet, Ik krook me dood en uh, ja, bevalt me nog prima. En uh, net als een grote hit hebben de fans van Whitney Houston ook altijd van haar gehouden. En die zou je wel eens verandering kunnen komen naar haar comeback tour van de zangeres van een fl flop drijft te worden. Zondagavond zou het diva-publiek van de Londense O2 We hebben doen huiveren met haar valse noten. Houston ging zelf met de beel bloot en gaf publiekelijk toe moeite te hebben met de hoge Het nummer The Greatest Love of Kapt ze zelfs na een paar coupletten af? En tijdens de rest van de avond moest ze voortdurend pauze nemen om op adem te komen. Maar ja, ook zij heeft in het leven het aardige meegemaakt. Waaronder ook alcohol en drugsgebruik. Na een slechte concert in Birmingham vorige maand gaf de vergaan van de gisteren toch het voordeel van de twijfel. Met een daveranslag applaus werd ze onthaald. Hey, yourself, je zelf verwijfde de kritieken over haar concert in Birmingham weg. Volgens haar had hij te maken met de slechte aanwezige techniek. ja. Yeah. Of de diva deze keer weer goed mee wegkomt, dat valt te betwijven. Doe, techniek, oké. Okay. Het werk heb ik zelf ook gedaan, maar of het nou uh, die valse noten, de, de, daar heb je echt zelf uh, de hand in. Ik kan je vertellen, uit Betrouwbare Bronnen. Ik ben in de studio geweest, hoor, daar niet van. Marco Bozato, laat hem uh, de waarheid en Margarita achter elkaar zingen. Het gaat hem niet worden. Die toon haalt hij niet. In de studio hebben ze zelfs met die platen hebben ze ja, meerdere malen, van s ochtends acht tot s'avonds uh, achter uh, hebben ze die uithalen groeven en herhaald en weer herhaald en weer herhaald en de beste uithalen, die ze is je dus uh, Ook die man kan niet echt. Uh, ja, heel veel hoge nummers achter elkaar. Dat, dat, dat, dat, dat, dat gaat op den duur gewoon uh, ja, gaat hem gewoon niet worden. CfM Zand voor het beste van dance en R&B op de radio. Zometeen rond de klok van half twaalf gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er vanavond allemaal gaande zijn. Maar nu zijn we terug naar de muziek. Zometeen meteen, Peter Lutz of Peter Lutz met The Rings. al laatst verschenen in. En uh, eerst nu Track Futsing Tina Kassum. Ja, ook zij doet nog mee met Can Hold Back. Dat nu hier op ZFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Vm. Een hete zomer met ZFM: Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheert. De radio een het, het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. Op ZFM 106. I just like the sun, know you feel it too my girl just free it up, make the good vibes run. Can't take a sip of the champagne, take a little trip down my lane, my girl. While in you know, the every night, I will feel alright. No, I got the little girl that's on my world. Not it, I'm gonna rearrange my girl. I'm gonna tell you this shit that's on my word I'm, I'm here to so say you wanna come kiss this girl, cause you missed it. That's what I heard, I heard. That's what I heard, mm -hmm. I am That's what I heard, I heard. Op de radio, dat was muziek van Jay John paul en Little John. Met Do you remember? Dan muziek van Peter Lutz met The Rain. En daarvoor hadden we Bella Track Shooting Tina Cousins met Can Hold Back. Waar je misschien al de hele tijd op zitten wachten. Wat voor leuke feestjes ze zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, we gaan ze nu allemaal voor je opnoemen. This is the party update. Zoals altijd beginnen we eerst even met framebusters in de escape in Amsterdam. En dat doen we met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft vanavond uh, meegenomen Eric E. Jazz van Die. MC is Dan Stezo en uh, at, uh, Electric at the Loops hebben we Lars Vegas. Dat is vanavond framebusters in de escape in Amsterdam. Nog meer voor leuke feestjes. Wat dacht je vanavond van de uh, Supermarket X1? En dat is in de Arena. Vanavond met uh, DJ Anton, Antoni de la Cruz, DJ Ab Garcia en DJ Said Ali. En uh, voor de info, het is een... Gay party. Mag de pret allemaal niet drukken, maar dan weet je in ieder geval... waar je op uh, wat je te verwachten staat, om het maar eventjes netjes te zeggen. Ja, zonder meestal... Cool. Ik heb genoeg collega's die ook gay zijn. En ja, daar is niets mis mee. Zien we hem zandvoort door meer leuke feestjes? Ik moet zeggen, gisteren hebben we natuurlijk alle grote feesten Want de afgelopen nacht waren we natuurlijk ook grote feestjes. Vanaf donderdagnacht is het eigenlijk begonnen met al grote feesten. gisteren natuurlijk Koningendag. Een dag om niet te vergeten. Hij is heel veel beter verlopen, laten we het daarop houden. Als vorig jaar de Koningendag. Want die dag zullen we nooit meer vergeten. Vanavond hebben we in de Panama Lat Latin Lovers. Ik heb vandaag weer splaag. En ik heb nog maar twee beats, dus het wordt nog steeds erger. Vanavond in de Panama Ladder Lovers met de Roog, Baggy Baggle Chris Rocks, Jasper Clash, MC Roga, Cherokee on Percussion. Dat vanavond in de Panama. En van de Panama gaan we door naar, de, ja, naar andere leuke feestjes. Kijken of hier wat in de buurt is of we nog wat leuks hebben in uh, in een kromme elleboogsteeg. Nou, ik heb er geen, uh, geen flyer. Dat valt me een beetje tegen dat ik vandaag geen flyer heb gehad van uh, de heren van uh, de Stalker. Ik kom dat het een nieuwe maand is. Misschien dat het daar ligt. Het, uh, nee, het, het, het, het valt echt... Ik ken er niet meer van maken op het moment. Uh. Dat waren tot, tot nu toe eventjes... De feestjes voor vanavond. Het zijn er niet veel. Maar genoeg uh, om even lekker een keer bol te gaan. Nogmaals, ik heb geen flyer van de stalker. Maar de stalker in de hand, krom... krom, krom, krom, krom. Mijn steeg. Zeker de moeite waard om daar even langs te gaan. Hier ben zandvoort terug naar de muziek. Een man, terug van weg geweest. Crack David. Met One More Line. Wordt hoort hem nu op de radio. De eerste een fantastische plaat. Van de week hoorde ik hem voor het eerst en dacht ik van wow, die man is teruggekomen als een baksteen en wel een lekkere baksteen. Craig David, One More Life, Standing in the Shadow. Een oude plaat, hij heeft een nieuw leven ingeblazen en ik moet zeggen, hij klinkt echt vet. er achteraan horen we muziek. Je hoort hem op de achtergrond. Let's get Fusing Inusa Dawuda met Rap A Dub Girl. En de volgende plaat is van uh, Roog, Eric E, En uh, They present Housequake en Anita Kelsey met Shechma Skin. De Vocal Mix. Dat nu hier op ZFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Vem. Housequake en Anita Kelsey met Shat My Skin of Vocal Mix En zo werd het even tijd voor een Nightwalk 10 Wat is er deze week nieuw binnengekomen En wat staat er deze week op en je gaat het nu allemaal horen Deze week op 10, nieuw binnengekomen Dit betekent even de nieuw nieuwe binnenkomen en ja, op de hoogte binnenkomen. Nou, we laten gewoon op de, nieuwe, de enige nieuwe binnenkomen in de hitlijst. Ella Rose featuring David DJ met I Can Feel op nummer 9. Vorige week nog op 6. Robert Abigail featuring Miss Autumn Leaves met Good Times. Op Nummer 8. één plaatsje gezakt voor Rio met The One Heart. Op nummer 7. één plaatsje gestegen. Quintino fusing, Mitch Crown met The I Can't Deny. Op nummer 6 vorige week op 4, Mac Futuring Dino met Feels Like a Prayer. Op nummer 5, blijven staan deze week, Ina met Love. Op nummer 4, 5 plaatsen gestegen voor G. Londra fusing, Chelsea D met Save Me. Op nummer 3, blijven staan Chest samen met Nelly vertalen met Who Wants to Be Alone. Op 2, ook blijven staan Sander van Doorn met Renegade. En deze week op 1. Vorige week ook op één en die week daarvoor ook al op nummer 1. David Quetta, tezamen met Kid Coody met Memories. En zoals je voor bent, die plaat gaan we nu horen. Hier is nummer 1 uit de Night Walk 10. David Quetta featuring Kid Coody met Memories. Ja! Yeah. Samantha met Elie En erachteraan... music Teaching Juan Magan. Met Farano Azul. En als we nog tijd over hebben... Earth, Wind and Fire. Een oude plaat. Ik meen eind... De jaren 70, begin 80. was de grote hit. En hij is opnieuw uitgebracht... met Let's Groove... Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de VM. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 12 uur met niemand minder dan onze eigen Resident DJ Mauso. Hey, hey, hey, hey, ZANG EN 6,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft een aantal bekeuringen uitgedeeld tijdens het rally-evenement Gamble 3000. Het is een race waarbij de deelnemers in een week 3000 mijl afleggen... langs verschillende grote steden op meerdere continenten. Het inschrijfgeld is ruim 30.000 euro per team. De politie was voorbereid op de komst van de rallyrijders naar Amsterdam en controleerde intensief op het traject vanaf de Belgische grens. Aan de race doen dit jaar onder meer Knight Rider acteur David Hasselhoff, Kill Bill acteur Michael Madsen en rapper Exhibit mee. Die laatste verloor drie jaar geleden zijn rijbewijs tijdens de Gumball Rally omdat hij te hard reed. Na hun bezoek aan Amsterdam doen de rijders onder meer nog Kopenhagen, Boston, Toronto en New York aan. De landen van de Arabische Liga steunen de hervatting van toenaderingsgesprekken tussen Israël en de Palestijnen. Oorspronkelijk zouden die gesprekken al in maart beginnen. Maar toen kondigde Israël de bouw aan van honderden huizen in het bezette Oost-Jeruzalem. De Arabische landen hebben nu in Cairo hun steun toegezegd voor de toenaderingsgesprekken. Hoewel ze vinden dat Israël te weinig moeite doet voor vrede. Verschillende plaatsen in het land zijn 1 mei-demonstraties uit de hand gelopen. In Rotterdam werden 10 tot 15 betogers gearresteerd na een confrontatie met de politie. De demonstratie was georganiseerd door enkele marxistisch-leninistische groepen uit binnen- en buitenland. De betogers hadden stokken bij zich. Toen ze weigerden die in te leveren, verbood de politie de hele demonstratie en begon de betogers uiteen te drijven. In Nijmegen liep een 1 mei-betoging uit op geweld bij het Kronenburg Park. Enkele van de ruim 200 betogers gooiden stenen naar de politie. De mobiele eenheid greep in en er werden enkele aanhoudingen verricht. Eén politieman raakte gewond aan zijn hoofd. Het weer, de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Komende ochtend vanuit het zuiden regen. Het wordt 9 graden aan de kust en 13 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar. En jij beleeft het. Beleef het. ZFM in 2020.